Het is een vrij normale ochtendspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Emsnes en de afrit Bunschoten, 6 kilometer. De andere kant op voor knooppunt Muiderberg 4. A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen de afrit sint michels gestel en de afrit Kertril 6 door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 4. A20 naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 4. Verderop bij Moordrecht 4. En de A7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 en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. We zijn er weer drie uur lang met heel veel lekkere muziek en informatie. En als eerste plaat, na het nieuws, en weer van twee uur heer de single van Dido. Dat was Thank You. Nou, Albert-Jan, goedemiddag. En goedemiddag, luisteraars. De zon schijnt niet vandaag, Albert-Jan. Nee, dus uh, ja, een beetje, even wennen voor ons, hè. Een beetje een, een raar beetje raar gevoel. gevoel. Een, een raar gevoel. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Ja, wederom, in het, al is nog namens, namens ons natuurlijk, luisteraars, een heel voorspoedig en gezond en gelukkig 2015 gewenst. En we gaan er weer met volle energie tegenaan in het jubileumjaar van CFM. Hè, want we bestaan 25 jaar. Ja, dat wordt een mooi feest. Dat wordt een heel mooi feest. Maar daarover in de diverse uitzendingen natuurlijk veel meer nieuws. Wat gaan we vandaag doen? Nou, vandaag is de, de, ook weer het circuit aan de orde. Want zoals traditioneel getrouw vindt vandaag de 4 de race plaats van de Syntex nieuwjaarsrace Daar gaan we om kwart over twee vooruit blikken, Want die race begint, staat gepland om om 3 uur te beginnen. Om kwart over twee gaan we. Vooruitblikken naar deze race, want Willem houdt voor ons de, de kwalificatie in de gaten en zal daarna live verslag doen vanaf het circuit. Dat allemaal om kwart over twee. Half drie hebben we natuurlijk uiteraard het weerbericht. Blijft het zo, wordt het wat beter. U hoort het allemaal om half drie. En half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En dan denk je, het nieuwe jaar zal weer rustig beginnen. Nou, niet eens antwoord. Nee, dat dacht ik want al. Het barst weer van de evenementen. Uh, dit weekend en komend weekend. En daar gaan we natuurlijk om half vier even bij de, de revue te laten passeren. En morgen hebben we natuurlijk ook nog het mooie nieuwjaarsconcert. Wat wij ook live gaan uitzenden van CFM. Dus mocht u daar niet heen kunnen, kunt u gewoon naar CFM blijven luisteren. En het nieuwjaarsconcert live meemaken. Verder hebben we het laten u natuurlijk sport kort. We kijken even naar de Volvo Ocean Race. Want die, die staat. De, de derde etappe staat op het punt van te beginnen. Gisteren was er de importrace in Abu Dhabi en ze gaan nu richting China... Nou, de liefhebbers die zijn, liefhebbers kunnen niet wachten dat het vanavond 8 uur weer wordt. Want dan zijn de halve finales van het wereldkampioenschappen darts. We hebben ook nog een stukje Formule 1 nieuws. En tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, half vijf het dier van de week. En om kwart voor vijf het gedicht van het jaar, kan ik wel zeggen. Want het is, uh, de, de, de titel van het gedicht van het jaar is 25 jaar. Dus liefhebbers daarvan dat allemaal om kwart voor vijf. En uh, Zandvoorts Nieuws in het Kort, zoals gezegd. En natuurlijk veel muziek. Nogmaals, een hele goede middag. D -D en hier is Kwaps. Temptations making me stay another night And my senses only lie to me, lie to me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 Nieuwe hit van collega Albert Jan Vos, hoor je. En de single van Kops, dat was Smok. Zo dadelijk gaan we het hebben over de race racerij vandaag op Park Zalvoort. Even na drie uur start de nieuwjaarsrace. En Willem van der Huis, Dinsen, houdt ons daarvan op de hoogte. Van de betere platen van Santana. Je hoorde de single Holdan. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we hadden het juist over de nieuwjaarsrace die vanmiddag uh, om drie uur zou gaan starten op het circuitpark Zandvoort. Maar gaat hij ook daadwerkelijk om drie uur starten? We het van uh, Willem van deze. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. De nieuwjaarsrace. Uh, de tweede in het uh, Winter Endurance kampioenschap. De planning was inderdaad om drie uur de start... maar ik uh, zie zojuist dat om uh, drie uur pas de pitzaart open gaat... voor tien minuten lang... zodat de uh, auto's vanuit de pitzaart uh, richting startgrid uh, gaan. Dus ik ga ervan uit dat de uh, start uh, rond half vier zal zijn. En het is een uh, vier uur race. Mooie daarin is uh, natuurlijk uh, op zo'n tijdstip uh, beginnen... dat een groot deel uh, van de race in donker uh, verreden gaat worden. Dus het uh, maakt het net iets interessanter, ook wat... Uh, risconter uh, Maar dat is het uh, mooie daran. En zeker met deze uh, nieuwjaarsrace is dat uh, ja, een mooie uitdaging uh, voor de rijders. Uh, uitdaging uh, die er waarschijnlijk ook gaat komen in de vorm van uh, regen. Als zo <güls> ik zo naar buiten kijk hier uh, gaat het ook nog nat worden. Een andere uitdaging daarin is ook uh, het snelheidsverschil. Want ik kijk even naar de... Tijden van de kwalificatie, dan zie ik dat de snelste was... en dat is niet verrassend, de equipe De Heus van Splunteren... die actief zijn in een Wolf GB08, is een sportscar. Die draaiden een beste tijd van 1 minuut 54 en nog een paar tienden. En dan kijk we even onderaan het lijstje de langzaamste, die was, die reed uh, 2 minuten 32, dus het is een verschil van uh, 37 seconden en daartussenin uh, zitten allerlei auto's met, uh, ja, toch wel grote snelheidsverschillen, dus het is uh, ja, ook uh, zaak om dat goed in te schatten natuurlijk wanneer je met zo'n Wolf, zo'n uh, Porsche 944 uh, voorbij gaat, uh, die per ronde 30 seconden langzamer rijdt, ja, dan moet je toch het vertrouwen hebben dat diegene je ziet, en ja, dat speelt allemaal mee in zo'n race, dan wil dat niet zeggen dat die equipe de heus van Splinteren zomaar even die vier uur gaat uh, winnen natuurlijk. Zoveel uh, kan er gebeuren binnen vier, vier uur. We hebben die uh, wolf wel vaker gezien. Een razendsnelle auto, maar de betrouwbaarheid, ja, die laat nog wel eens uh, te wensen over. Uh, kwalificatie geweest, zoals ik zei. De heus van Splinteren op nummer 1. Op een tweede plaats uh, vinden we de BMW M4 Silhouette terug van de equipe uh, van Soele de Groot. En derde is het uh, Cor Euser met zijn uh, neef uh, Pieter Euser, dacht ik dat hij heet, met uh, Marcos uh, Mantis. Die uh, winter endurance kampioenschap heeft ook een aantal uh, verschillende klassen, vier in totaal. Die drie die ik net opnoemde, die komen uit groep 1. Uh, dat zijn uh, ook de snelsauto's. Dus vandaar dat die op 1, 2, 3 staan. Maar dan kijken we verder op het veld. In de klasse 2 is het... de keep van de Ven Knap... die de snelste tijd wist het te veroveren. En in klasse 3 is het Mourin. Met Niels Langeveld die rijden niet in de door hun gebruikelijke brede Renault Clio, maar in een BMW Compact. En om het dan even compleet te maken hebben we ook nog klasse 4. Ja, Daar is het team Baas, Verhoeven Roelenveld die met een Volvo S60D de snelste tijd wist te, te veroveren. Maar dat is dus, uh, dus één groot uh, rijdersveld, verschillende klassen... zoals je net uh, ons uh, doet uh, weten. Uh, dan krijg je natuurlijk na afloop van die vier uur... ook een, uh, diverse parijsuitreikingen. Dus dat kan wel eens een latertje worden voor je, Willem. Nou ja, ik hoef de prijzen niet uit te reiken. Ga ik toe. Maar inderdaad, ja, dat, uh, je krijgt ook uh, vier verschillende uh, podia, zal ik maar zeggen. Per klasse ook nog eens een keer. En ja, het is ook belangrijk hoeveel auto's in zo'n klasse we meedoen. Want hoe meer auto's in een klasse rijden, hoe meer punten de klasoverwinnaar uh, binnenhaalt. Dus uh, ja. ik wil helemaal niet zeggen dat zo'n duis van Splunter, ook al zouden ze de race winnen, de meeste punten gaan vergaren. Want in die klasse rijden maar uh, vier of vijf auto's mee. Terwijl in in de klasse 4 uh, rijden er acht of negen auto's mee. Dus ja. na verhand daarvan worden ook de punten verdeeld. Maar daarnaast is het natuurlijk, je, je zei het al, je gaf het al een beetje aan... dat de, de betrouwbaarheid van de, de, de motoren, het blijft toch een mechanische sport... over vier uur, dat er best nog wel eens problemen zouden kunnen ontstaan op het materiaalvlak. Ja, ook dat. En ook op een ander vlak natuurlijk. Zo'n zo wolf die razendsnel is... Maar hij heeft tegelijkertijd ook een kleiner tank, dus hij moet eigenlijk wel sneller zijn, want hij moet vaker stoppen om te tanken. Oké, okay. we gaan er vervolgens nog... Ja bedoel, de start zal waarschijnlijk iets later zijn dan, dan drie uur. Ja, zo rond half vier. Dat, kom, dat komt voor jou mooi uit, want jij gaat nu gelijk door naar het circuit... om straks ons live uh, verslag te doen van de race. Nou ja, ik heb vier uur de tijd. <laughs> <weer> nou <laughs> zo is dat, Willem. Oké, okay. Willem, ik zou zeggen, we bellen om kwart over drie voor de, de stand van zaken... en dan live vanaf het circuitpark Zandvoort. Tot zo. Tot zo. Tot zo, dankjewel Willem voor deze de nieuwe race. We volgen vanmiddag bij CFM Zandvoort. Top zaterdag, het is tijd voor Burnt Rubber. Hier is de Capbands. de Cape Band en de Burn Rubber, ja, zodat dadelijk natuurlijk weer... op Circuit Park Sanford, tijdens de vier uur durende nieuwjaarsrace... Maar we gaan het eerst even hebben over de ijsbaan. Want het is, weer, het, is, het is weer zover, luisteraars. Het is het laatste weekend van de ijsbaan in Zandvoort. Het einde van de ijsbaan 2014-2015 nadert met schreden. Morgen is het de laatste dag dat Zandvoort van de ijsbaan kan genieten. De succesvolle ijsbaan heeft ook dit jaar een toeschouwersaantal getrokken. Dat kan worden vergeleken met vorig jaar. Dat zei hoofdijsmeester Leo Miezebeek. Kijk, als het vol is, is het vol. En uh, voller dan vol kan niet. En dan uh, kunnen er niet meer mensen op het ijs. Maar we zijn uitermate tevreden over dit jaar. Ook was er veel animo van nieuwe vrijwilligers die mee wilden doen. Een goed teken, al dus, Misebeek. Tot en met morgen kan er dus nog geschaard worden. Was er gisteravond de, de finale van het curling? Gewonnen door. Het cafeetje. Het cafeetje. Het cafeetje, het cafeetje. Klopt. En vandaag is de traditionele disco on ice. En dat zal vanaf 5 uur een keur aan DJs. Het publiek vermaken met allerlei soorten en stijlen muziek. En is er zelfs een mystery guest. Weet jij wie die mystery guest wordt? Ik heb geen idee. Gaan nou, we het verklappen? Uh, ja, verklap maar. Ja, iets ja. met Luna. Luna. Dus dat wordt een uh, hele mooie disco on ice vanavond vanaf 5 uur. En uh, natuurlijk allerlei stijlen muziek zullen de DJ's tegenwoordig begrijpen. Brengen. Beginnen voor de kleinere kinderen... en dan natuurlijk opbouwen naar de jongeren en volwassenen. En morgen is er nog vrij schaatsen... van 11 uur morgenochtend tot 6 uur. En daarna gaat toch echt de stekker eruit. Volgend jaar hopelijk weer een nieuwe editie... van dit geweldige ge gebeuren al hier in Zandvoort. Zo meteen het CIVM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst Abtaan Funk. Hier is Mark Ronson en Bruno Mars.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 It, if you've said and flown it. Ja, Zometeen rond de uh, half vier, dan gaat de nieuwjaarsrace op CP Park Zalvoort uh, vaststarts. We worden het juist van van deze. En of het droog gaat blijven tijdens deze nieuwjaarsrace, dat hoor je nu van collega Vos. Vier de dag In het en weerbericht voor de komende dagen, Albert-Jan. Gaan we eens even terug naar gisteravond. Gisteravond was het nog vrij helder, maar afgelopen nacht nam de bewolking uh, toe... Op de nadering van een depressie. En deze depressie zorgt voor een regenachtige zaterdag vandaag dus. Dus sliks uh, zou ik me niet onder de auto's doen uh, als ik coureur zou zijn. Vanwege een tijdelijke daling van de temperatuur... kan er vanmiddag ook nog smeltende sneeuw vallen. De temperatuur stijgt naar maximaal 5 tot 6 graden. Maar vanmiddag is, uh, in de neerslag is het hooguit uit een graad of 3, 4. De wind waait eerst uit het zuidwesten uh, later vandaag uit het noordwesten... en is matig tot krachtig van kracht. Windkracht 4 tot 6. Vanavond valt er aanvankelijk nog wat neerslag, maar al vrij snel. Wordt het droog en klaart het op. De noordwestenwind waait matig tot krachtig... en de temperatuur daalt naar een graad van 1 tot 3. Morgen wordt het een prima dag om er even lekker tussenuit te gaan... met andere woorden een lekkere visseneus te halen op het strand. Het blijft overal droog en er zijn flinke perioden met zon. De wind waait uit het noordwesten en is matig in de polder... en vrij krachtig aan zee, windkracht 4 tot 5. En de temperatuur stijgt naar een graad van 7 of 8. In de nacht naar maandag is het helder... en bij een matige zuidwestenwind daalt de temperatuur... naar een graad of 1 of 2 boven het vriespunt. Met kans op vorst aan de grond. Maandag schijnt de zon geregeld... maar gaandeweg de dag verschijnt er wel steeds meer bewolking. Het blijft droog en er waait een overwegende matige zuidwestenwind... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 5A6. Aldus Rico Schreuder. En Wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Ja, voor. Jan, we gaan hem weer een keer draaien. Hier is Casabou en I Like Chopin. regenachtige zaterdagmiddag bij CFM gingen we terug naar de jaren 80 met Narada Michael Walden. Joris ze met Kimmy, Kimmy, Kimmy. Nou, inmiddels in de studio van uh, CFM gearriveerd is Ton Arissen. Goedemiddag, Ton, welkom. Goedemiddag allemaal. En voor iedereen uh, uiteraard nogmaals de beste wensen voor 2015. Goed, waarvan acten? Uh, dat geldt natuurlijk ook voor jou. Wordt het een swingend jaar voor jou? Ik hoop dat het een heel swingend jaar wordt. We hebben. Uh, Net met elkaar afgesproken dat we het hele jaar doorgaan met jazz doen. Dus dat geeft uh, nou, wat rust in de planning. Ja, zeker. En we openen dan uh, 10 januari uh, een beetje spectaculair... met uh, Roomba-dama, een all-woman band. En die uh, stijl van muziek is dan uh, Roomba, Hoa en dat soort. Maar dan denk ik aan uh, Cuba Libre's strand. Ja, we zullen een speciaal cocktail offeren? <laughs> maar goed, het weer, ik bedoel, het is januari. Maar goed, in ieder geval zijn we het komende jaar verzekerd weer van Jazz aan Zee. Dat is mooi om te horen. Dat is mooi om um, te horen. Je hebt ook uh, de vorig jaar uh, in een van de keren dat je hier was. Ook een beetje uh, een soort dinnershow-achtig iets. Uh, wellicht in de programmering opgenomen. Uh, we hebben we dat al vastere vormen aangenomen? Dat uh, gaan we proberen uit te voeren met. Uh, Valentijnsdag, Want dat is mijn geluksdag. Niet omdat het uh, Valentijnsdag is... maar wel omdat Valentijnsdag de tweede zaterdag is van februari. Kijk. <laughs> dus daar kunnen we de jazz op aanpassen. Hartstikke leuk. Maar goed, daarover later meer. Uh, ja, nieuwjaarprogrammering uh, Caribische uh, klanken op 10 januari aanstaande. Uh, zijn de dames al een keer eerder bij jou uh, op bezoek geweest? Nee, of? die zijn voor mij in die zin uh, onbekend. Het is... Uh, het is heel fris om te horen, want je kunt het uh, op, je of, nee, op YouTube uh, even nagaan hoe het klinkt ongeveer. Ja. En dat is uh, verrassend en verfrissend en dat is iets. Even kijken op de reacties, maar van de zomer is het mooi weer. En dan gaan we, hoop ik dat de dames zover krijgen om buiten op het uh, terras te gaan nog eens plaats te nemen en dan daar feesten vieren. Ja, oké, okay, maar, okay, maar dit is dan een warm-up, om het zo maar ja. eens te zeggen. Een, een band die uh, puur uit dames bestaat. Ja. Ik had begrepen dat ze een aantal jaren geleden... ook bij Jive Behind the Beach uh, achter de présence hebben gegeven. Ja. Dus, dus geheel onbekend in Zandvoort zijn ze niet. Nee. Um, Bewust voor hun gekozen, de eerste, uit, de eerste jazz aan zee op 10 januari uh, voor deze dames? Ja, er is bewust voor gekozen om te laten zien... dat het strand hebben we in ieder geval, de ja. zon misschien... en de temperatuur die komt dan nog wel. Oké, okay. nee, leuk, helemaal, helemaal goed. Uh, ver, uh, verder op uh, in de programmering ook nog wat namen die je, die je mag uh, laten vallen... of is het allemaal nog uh, nee, dat, achter nee, gesloten ik ben, deuren? met uh, Valentijnsdag daar ben ik, zijn we nog niet helemaal uit hoe we... Uh, dit aangekleden, of we dat uh, later in de avond doen. Of uh, voor uh, hetzelfde tijd en dan uh, een romantisch diner daarna. Oké, okay, combinatie van? Iets, iets in die dingen gaat er gebeuren. Goed, hoe laat uh, worden wij verwacht volgende week zaterdag? Wij worden verwacht om vier uur. Dat yes. is de start van de muziek. En om zeven uur stoppen we daar weer mee. En als... dan kunt u zo in het restaurant aanschuiven voor een... Uh, nou ja, misschien wel een tropisch sapje. Ja. Ja, is, is het dan ook handig om, als je daar wil gaan eten, om het even te reserveren? Voor ja, dat tevoren. is wel handig. Dat is wel even handig, ja. ja. Oké, okay. een, een damesband op 10 januari. Ik moet die naam uitspreken, dat is, dat is echt, een, echt even, even een oefening. Roomba Dama. Nou ja, de Dama, daar kan ik dan niets bij voorstellen. dames. Ja. En, en de, de Roomba, en de En de Roomba en de Roomba, de muziek. Goed, dat allemaal op 10 januari vanaf 4 uur. Ja. Een nieuw jaar, een nieuw seizoen, jazz aan zee. Een nieuw geluid. Zijn er verder nog dingen waar je toevallig mee bezig bent? Ja, ik ben met heel veel dingen bezig. <laughs> Vandaar de vraag ook. Maar Kijk, het nieuwe seizoen van het muziekfestival staat ook voor de deur. Ja. Dus dat gaan we ook weer plannen. En drie zijn er al vast. Dat is de uh, historische Grand Prix. Dat was vorig jaar een geweldig succes, hè? Dat was top. Ja. En het bierfeest, dat gaat ook sowieso door. En dan gaat er een poging gedaan worden om ook de jazz weer terug te brengen. Kijk... Nou, nou heb je een luisterend oor gevonden. Uh, Eén dag, twee dagen? Eén dag. Eén dag. Eén podium. Eén podium. Oké, okay. nou, vorig jaar heb je dat ook gedaan. Dus met die big band was dat toch? Dat was bij de Historic Grand Prix. Oh, dat was bij de Historic Grand Prix. Oké, okay. ja, neem me niet kwalijk. Maar goed, nou, een, een jazzdag in Zandvoort. Een jazzdag in de Zandvoort. Dus weer ja. terug, terug van weg geweest. Jazz behind the beach en in de in village, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Yep. Goed. Oké, okay, nou, we beginnen volgende week zaterdag om 4 uur... met Jess aan zee bij Talassa, het juttetje. Kom op tijd, want u mag niets missen. En de gastheer is wederom... Ton Harrison. Heel goed. Ik zie u graag. Tot dan. Oké, okay, Ton, bedankt, Jullie bedankt. En we gaan even naar ze luisteren. Ja, een uh, concert wat ze in Amersfoort hebben uitgevoerd. Krijg je toch zin in de zomer? Ja, binnenkort in Zonvoort, dat is eigenlijk moet zeggen. 10 januari, vanaf uur. 10 januari, zo is het. Nou, lekkere zonnige muziek, Ton, dat gaat helemaal, uh, helemaal geweldig worden. Dus volgende week zaterdag vanaf 4 uur. Het is 10 minuten voor 3 geworden. Nogmaals een hele goede middag en welkom bij CFM. Zonvoort op zaterdag is bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met nu de single van Toto, hier is Top Loving You. Heel van Total je hoorde Stop Loving You. Morgen is het nieuwjaarsconcert in de Agatenkerk vanaf drie uur s middags. En CFM zendt hem live uit. En nu is de generale repetitie al daar gaande. We gaan eens even een klein stukje luisteren. Rijdingen voor morgen vanaf 3 uur het nieuwjaarsconcert en CFM Centum live uit. dames en heren, het is pauze. Dat bedoel ik. We gaan naar de pauze en wij ook. zo dadelijk het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Naar het nieuws en weer van 3 uur. Graag tot zo. Run past the